Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen melden zich gewoon aan de Chinese autoriteiten... als ze door de omstreden luchtverdedigingszone vliegen... die China een week geleden uitriep boven een deel van de Oost-Chinese zee. Ze doen dat op advies van de Amerikaanse autoriteiten. De VS benadrukt dat het niet betekent dat Washington... de instelling van de zone door de Chinezen accepteert... De grote Japanse vliegmaatschappijen melden zich niet aan. China stelde een week geleden de zone in... die een groot deel van de Oost-Chinese zee omvat... inclusief een door Japan ook betwiste eilandengroep. Afgelopen dinsdag stuurden de VS twee b 52 bommenwerpers door het gebied.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 Afgelopen middag verliep een grote demonstratie van pro-Europa betogers rustig. Daar deden zo'n 10.000 mensen aan mee. In Kharkov, niet ver van de grens met Rusland, betoogden duizenden pro-Russische Oekraïners.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 Lizzie Dirks. De wereld van Filemon. Welkom bij het tweede uur van de wereld van Filemon. Dit laatste uur vlieg ik naar China, Amerika, Australië en Argentinië. Ik ga het hebben over talentenjachten. Vanavond is namelijk de finale van So You Think You Can Dance, een van mijn grote favorieten. En programma's als The Voice of Holland en Hollands Got Talent zijn ook volop bezig. En ik vraag me af: welke talentenjachten zijn er in de landen van de Correspondenten Populair? En ik praat ook over het geloof met correspondenten. De Nederlandse bisschoppen die zijn vanaf maandag in Rome. En dan gaan ze het hebben over de toekomst van de katholieke kerk in Nederland. Jawel, zijn, officieel zijn er nog 4 miljoen katholieken in Nederland. Maar uh, nou ja, een kleine 5% gaat, daarvan gaat daadwerkelijk naar de kerk. Hoe zit dat eigenlijk in de rest van de wereld? Ik ga het bespreken met onder andere Raymond Kranenburg in Amerika. Goeienacht. Goedenavond. Goedenavond is het voor jou natuurlijk. Donderdag was Thanksgiving. En uh, gisteren, dan is het vrijdag, dat is gisteren, of voor jou. Het is nu bij mij natuurlijk zondag. Uh, is het Black Friday? En dan gaat iedereen mm -hmm. uitgebreid winkelen. Heb jij dat zelf ook nog gedaan? Um, nou, niet voor cashflowtjes. Nee? <laughs> <is helemaal> <laughs> nee. Ik was onschuldig. Waarvoor wel? Nou, we wel we een, een koffer nodig voor de vakantie van volgend jaar. En ze waren 50% afgeprijsd. Dus toen dacht ik, nou, ga ik toch maar even kijken of ik hey. naar binnen kan komen. Kan je niet zonder voor zitten? Nee. Nee, want op Black Friday, dan, dan, dan gaan echt uh, dingen enorm in de uitverkoop, toch? Uh, ja, maar het is vaak wel het vloed, hoor. Het, het, het is een computer voor 150 dollar. En dan kijk je wat voor computer erin. En dan denk je, ja, als die over twee maanden kapot gaat, dan uh, ben ik blij. Ja, Maar was het druk toen je in de winkel was? Um, ja, nee, absoluut. Uh, de winkels, het, het is heel vreemd. Tenminste, vreemd toen ik hier kwam, toen ging alles zeg maar, open om... Um, uh, vroeg in de ochtend, zes uur ochtend winkels open. Um, en dat verplaatst toen naar twaalf uur s'nachts. Zeg maar, wanneer mm -hmm. vrijdag begint. En nu zijn ze dus al om zes uur s'avonds zeg maar, open. Uh, op, op Thanksgiving, Thanksgiving zelf. Yeah. Ja, en het is, het is wel een gekke huis. Bij de Walmart hier in de buurt vonden ze gewoon echt een rij. Een uur nadat ze open waren, stond er gewoon nog een rij buiten. Omdat er te veel mensen anders binnen waren. denk je, ja, ga je voor in de rij naar. Voor een tv met 200 dollar, Of voor een koffer dus. Ja, ja, maar ik heb niet in de rij gestaan. We hebben nee. redelijk gewacht. En we konden, het was druk, maar we konden er binnen lopen. Ze hadden wat we hadden en we waren zo weer weg. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Zometeen uh, praten we uitgebreid verder. Ellen Petit Hoi. in China, nacht. Hoi Lizzy. Hoi. Zijn de Chinezen eigenlijk ook al een beetje met kerst bezig? Oh ja, dat, dat kunnen ze. We zijn er nog niet ja? heel erg mee bezig. Nee, nog, nog niet, maar uh, geven we nog een, een beetje en dan staat het hier vol met hele mooie opgetuigde kerstbomen. Overal kerstmuziek En niemand die er een bal van snapt. Het staat er wel, maar het gevoel is er niet echt bij, zeg maar. Maar hoe is, waarom staat het er dan? Al het zo mooi, hebben ze gezien hè, dat wij dat, dat de westelingen dat willen. En dan valt ergens wat, uh, wat geld uit uithalen. En het ziet er heel mooi uit. Oh, maar, dus het wordt echt speciaal ja. voor jullie westelingen gedaan. Nee, nee, maar dat vind ik voor zichzelf mooi, hè, Dat we dan krijgen van nou dat hebben ze in Amerika ook. Dus dan willen wij dat ook. Uh, we horen er wel een beetje bij. Ja, nou heerlijk. Het is heel leuk. Het is heel <lacht> leuk om te zien. En zit er dan ook een kerstman bij? Uh, nee, dat mogen dan de, de westelingen die, die in die bedrijven werken... die mogen die paar dagen verkleden als kerstman. Dat is echt uh, de leukste tijd van het jaar voor die mensen. <lacht> nou, dat klinkt goed. We praten zo meteen verder. Sophie Scheuders ja. in Australië. Goeienacht. Uh, goedemorgen. Ja, morgen is voor jou natuurlijk. Jij hebt net een uh, koegetocht gedaan? Uh, ja, vrijdagavond. Nou, ja, Je moet je voorstellen, ik woon echt in een gat hier in, uh, in Queensland... En nou ja, dan ga je dus niet. Er zijn hier ook echt maar een beperkt aantal kroegen. En in plaats van dat je dus van kroeg naar kroeg loopt, um, hebben ze een busje gehuurd. Mm -hmm. En uh, dan rij je dus de hele avond rond. We zijn in het dorp begonnen waar wij wonen. Nou, vervolgens rij je 60 kilometer uh, het binnenland in. 60 en dan kilometer? Weer, dus ja. <laughs> ja, en dan zitten we dus in een partybus, zeg maar in de tussentijd. Met uh, discolampen, en um, muziek, en een uh, stripperpaal en zo. Heerlijk. En, um, heb je ja, er zelf nog aan ja, gehangen? Wat zeg je? Heb je er zelf nog aan gehangen? Uh, ja, ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk, altijd even een dansje doen om in de sfeer te komen. Yeah, yeah. Um, maar um, ja, nee, het was echt super leuk. Maar ik, ja, dit heb ik dus nog nooit meegemaakt. Want je, moet, je zit dus uren in die bus. Maar uh, ja, het zegt, En vervolgens kom je in een kroeg en er staan er even drie mensen. En dan kijk je dan ook aan of we waren verkleed als Where's Waldo. <laughs> dus... Um, ja, dat is heel leuk. Maar is, dit, is een, dit is dus een typisch Australische kroegentocht. Met z'n allen in een bus uh, 60 uh, ja, kilometer rijden naar, naar een kroeg waar uh, drie mensen staan. Ja, ja die staan dan ook helemaal in een uh, cowboy uh, attire, zeg maar. Dus die hebben we dan ook moet uh, op en uh, ja, je hebt dan ook echt het idee dat je in de bush bent. Ja. En wie rijdt er? Uh, oh ja, we hadden iemand uh, gevraagd om te rijden. Ik weet niet eigenlijk exact wie het was, maar, maar uh, die was uh, blij om te doen. Dus prima. Niet iemand die meedoet aan de kroegtocht, in ieder geval. Nee, nee, nee, nee, nee. Niet iemand die meedoet. Uh, alhoewel, de Australiërs hebben daar ook wel een handje van hoor. Oh, met een slokje op achter het stuur, dus vinden ze niet echt een probleem. Nee, goed. Sophie, wij, spreek, uh, wij praten zo meteen verder. Oké, okay, goed. Tot straks. Walt Bodewes in Brazilië, Goede avond voor jou. Ja, goede uh, avond. Jij hebt uh, deze week een examen Portugees gedaald. Ja, inderdaad. Ja, ik ben nu uh, dik twee maanden in, uh, in Brazilië. Ik werk hier en uh, ik ben meteen begonnen met een cursus Portugees En dat was uh, deze week uh, examentijd. Dus ik moest even flink gaan uh, studeren. Alleen ik had eigenlijk veel te weinig tijd om me voor te bereiden. Dus, uh, maar goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Je hebt het gehaald? Ik heb het gehaald, ja. De opdracht was om een, uh, om een samenvatting te maken van een uh, boek van een Nederlandse schrijver. Mm -hmm. En uh, het laatste boek, wat ik volgens mij geleverd was, was uh, Het diner van Herman Koch. Maar ik weet ook niet meer waar ik het boek heb, want ik ben hem al zo vaak verhuisd. En boeken zijn vrij zwaar, dus die uh, laten me ook prachtig. Maar uh, dus ik wist wel niet meer hoe. Uh, ik had eigenlijk geen tijd om een samenvatting te maken. Dus ik dacht van ja, dan ga ik gewoon even een column die ik ooit voor mezelf heb geschreven. Of uh, voor een oud werkgever even vertalen. Dus wat, uh, ja, dat was allemaal goed gegaan, ik ik een mondelijk feliciteerd. En presteren. dat, dat, dat accepteerden ze Dat proberen terug te gaan naar de schoolbanken. Maar dat accepteerden ze gewoon een vertaalde column. Ja hoor, ja hoor, dat was allemaal geen probleem. Oké, okay. nou, dus, uh, ja. gefeliciteerd? In, in dankjewel, twee dankjewel. maanden Portugees geleerd. Aan de muur. Ja. <laughs> Zometeen praten we verder. Is goed, tot wel. Wil je trouwens zelf correspondent worden? Dat kan. Dat willen we zelfs graag. We zoeken vooral nog mensen in Afrika en in India. Maar als je ergens anders woont in de wereld, ben je ook welkom. Mail even naar de This is Jesse Ware Running. Jessie Ware running. Jessie Ware is de dochter van de bekende BBC-presentator John Ware. Jessie houdt het voorlopig alleen nog maar bij zingen. Dit is dus running. Radio. Radio 1. Lizzie Dierks. Dierks. BNN. De wereld van Philemon. Nederland barst van het talent. En Nederland barst vooral ook van de talentenshow's. The Voice of Holland, X-Factor, Hollands Got Talent. Ik ben benieuwd naar de talentenshows in de rest van de wereld. Maar eerst nog heel even dat talent hier uit Nederland... dat een paar weken geleden verscheen bij Hollandska Talent. En dat nou, waar iedereen het vervolgens alleen nog maar over heeft. Ja, de negenjarige Amira... Die mocht gelijk door naar de live-shows. We gaan zien hoe ver ze gaat komen in dit programma. Maar ik ben dus benieuwd wat voor talenten er in de rest van de wereld in dit soort talentenjachten voorbij komen. Wil je meepraten over dit thema? Of heb je er een vraag over? Mail dan naar dewereld.bnn.nl Raymond Kranenburg in Amerika. Goeienacht. Goeienacht. Ja, wat is op dit moment de populairste talentenshow in Amerika? Cool. Ik denk toch wel The Voice. The Voice. Ik ja, ja, dat dat. Uh, ja. De Voice is wel het populairste op dit moment. Kijk je er zelf vaak naar? Um, nee, ik heb wel een periode gehad dat ik wat vaker keek, maar ik vind altijd die begin um, audities het leukst, mm -hmm. natuurlijk. Um, maar nee, ja, sinds de Voice is eigenlijk een van de eerste toen het hier kwam dat ik dat niet gekeken heb, eigenlijk. Ik mm was -hmm. zoiets wat van ik heb het wel een beetje gehad ermee. Maar... En ja, je hebt in Amerika echt ook ontzettend veel verschillende talentenjachten. Wat is jouw favoriet? Um, nou, op dit moment vind ik de, de tattoo show met um, uh, naam uh, de, de, de, de ex man van uh, Carmen Electra. Die heeft een tattoo show op, uh, op wat is het? Um, Spike. En uh, daar, daar zijn dus uh, tatoeëerartiesten die uh, ja, zeg maar, live een tatoeage zetten. En dan uh, als het goed is, dan mogen ze door. En anders dan zijn ze af. En loopt er iemand rond met een, uh, <laughs> een slecht Ja, Ik wil net zeggen. Jeetje, dus, wat? En, ik, wat? <laughs> Dus je laat jezelf live op televisie verminken voor een talentenjacht? Of zijn uh, die... Ja, ja. Zitten er dan ook echt mensen, echt enorme prutsers tussen? Um... Nou, ze kunnen allemaal wel tatoeëren. Het zijn wel allemaal mensen die al langer tatoeëren en zo. Maar soms dan, ja, verneuken ze het wel heel erg. En, en dan, ja, dan denk je ook van, goh, daar loop je dan mee rond. En het grappige is dat um, in de beoordeling, je hebt natuurlijk een jury die ja. beoordeelt, maar ook degene die getatoeëerd worden zelf, die spreken, zeg maar, die mogen één iemand kiezen die zij het slechtste vonden. Ja. En dan zit er dus er is altijd wel eentje die het slechtste is. En ja, dan gaat diegene die dat krijgt het toch heel erg verdedigen dat het. ...toch niet zo heel slecht is als, uh, als iedereen wel denkt. En als je er dan naar kijkt, denk je van... ...ja, je moet gewoon eerlijk zijn en zeggen... ...dit, is, dit slaat nergens op. En uh, deze moeten we kiezen als uh, degene die, uh, die slecht is. Ja. Maar vaak, vaak verdedigen mensen het zich, ja. zelf Ik heb trouwens net even opgezocht... ...die, uh, die ex-man van Carmen Electra dat is Dave Navarro. Dat is... Uh, oh ja, Dave Navarro, ja. Dat is van uh, Red Hot Chili Peppers, toch? Uh, gitarist. Nee, hij was van oh. James Dickens. Oh ja. Oh, nou goed. In ieder geval, gitarist volt, de tatoeage en die presenteert dat... Uh, klopt. Ja, klopt. Maar je hebt nog wel meer, je noemde net dus de, de, de beste tatoeëerder. Uh, maar je hebt nog wel meer bizarre talentenjachten in Amerika. Wat, wat, wat, noem er eens nog eens een paar. Nou, je hebt uh, eigenlijk elk kanaal. Je, je hebt een hele hoop van die themakanalen hier natuurlijk. En elk kanaal heeft wel een, uh, een talentenjacht. Uh, bijvoorbeeld op Home and Garden TV heb je een interieurdesigner uh, talentenjacht. <laughs> en, uh, ja op de, op de op Spike bijvoorbeeld is ook een autobouw talentenjacht um, en er zijn ook wel dingen en dat zijn niet echt talentenjachten maar dingen als totters en tiaras ja waar, ja ja, ja. Uh, <laughs> dat ken ik inderdaad ja gepimpt worden door papa en mama dus dat is ook altijd wel leuk om te zien ja ik ben zelf uh, ik ken ik ken RuPauls Drag Race oh ja dat is wel leuk dat gezien, een keer een stukje van gezien ja een soort talentenjacht voor uh, drag queens ja, ik heb het gezien. Ja, dat, uh, ja, dat soort dingen heb je dus, uh, heb je dus hier ook uh, heel ja. erg. en ja, het va Vaak uh, zie je wel een hoop mensen die, uh, die auditie doen voor dat soort dingen die toch wel wat expressiever zijn en, en aandacht willen. Uh, mijn vrouw heeft op een gegeven moment een uh, auditie gedaan voor Hell's Kitchen van uh, Gordon Ramsay. Oh ja? Maar, ja, maar als, je, als je ziet ook wat er in de rij stond, dan wisten we eigenlijk al meteen dat... ...dat we niet verder zouden kunnen omdat we omdat gewoon een hele hoop expressieve mensen zijn... ...en echt veel luider en veel meer zo van kijk eens hier ben ik en mm -hmm. neem mij op je tv-show. En mijn, mijn vrouw is, ja ze is een kok, maar ze, ze is ja een kok. En niet ja. zozeer van hey kijk eens hier ben ik. En dat heb je toch wel nodig op die shows. Ja dat merk je dan heel erg, dat, toch, dat gaat uiteindelijk niet alleen maar om uh, hoe goed je kunt kopen nee. in zo'n show. Vond ze het jammer dat ze niet mee nee, kon doen? Ja, in het begin wel, maar aan de andere kant had ze ook zoiets van, ja, weet je, dan, dan je, je, het is natuurlijk wij we gingen naar de eerste auditie. En dan zijn er dus nog een stuk of drie, vier audities erna, voordat je echt op tv bent. En als je dan moet gaan strijden met mensen die, die zo echt de aandacht op zich afroepen, dan, dan wordt dat ook niet zo heel erg leuk. Dus uiteindelijk had ze zoiets van, ja, het is, het is eigenlijk wel goed. zo. Ik heb het gezien, ik heb het een keer geprobeerd en ik heb ondervonden dat het niks voor mij is. Wat moest ze doen voor die audities? Uh, nou, je moet, de eerste paar audities moet je gewoon wat praten over jezelf... en waar je vandaan komt en wat je gedaan hebt en uh, waar, waar je werkt en dat soort schijnen. Dus uh, ja, niks, niks bijzonders, niks, geen, niks koken of zo uh, in eerste instantie. Gewoon, je zit met producers mm -hmm. en daar worden gewoon, word er gewoon vragen gesteld. Tja, helaas niet door. Uh -uh. Dank je wel in ieder geval voor je verhaal. We praten zo meteen verder. Raymond Kranenburg in Amerika. Ja. Ellen Petit in China, goeiemorgen is het voor jou... Goedemorgen, goed bijgehouden. Ja, dus ze dus hele tijd schakelen hier. Maar wat is, ja. we hebben het dus over talentenjachten. Wat is op dit moment de populairste talentenjacht in China? Uh, the Voice of China heeft het stokje overgenomen van uh, Idol hier ook. Dus het zijn, uh, het zijn een beetje kopieën van de grote format. Ja. Maar het is, het is absoluut niet zo heel erg... Um, verscheiden aanbod. Het is niet zo dat je hier inderdaad uh, de beste tattoo is of uh, <laughs> Holland bakt of dat soort dingen. Nee, dat uh, uh, het is voornamelijk, ja, zingen, zingen en dansen een beetje, maar dan daar houdt het wel weer op. Ja, ik, zat, ik zat nog even te googelen voordat we hier aan begonnen. Je hebt dus ook China's Got Talent en toen kwam ik een filmpje tegen van de winnaar van 2010. Luister even mee. Leo Wei. Ja, ja dat, is, dat, is, ik moest, dat is een jongen die zijn piano speelt met zijn voeten... omdat hij zijn armen is verloren. Oh, ja. Ja, ik, moest, ik ja. vond het nogal bizar. Ja, ja oké. Okay. Ja, als je het zo gaat bekijken is het natuurlijk wel... een <laughs> dat heel raar. Um, ja, eigenlijk ook vooral ja, heel maar, want, knap. Ja, het is super En het, het, is, het is inderdaad... Um, maar het is wel meer... Wat ik bedoel is dat de aanbod is inderdaad meer in, in, in dat soort talenten. Ja, dit is, ja, dit is, heel, dat is heel bizar en dat is mooi... Hij ja. komt heel goed. Ja. Hoor je nog veel van hem? Uh, nee, dat valt dan wel mee. Maar dan moet ik ook wel zeggen dat ik um, als buitenlander in China... Um, ik, ben je sowieso niet heel erg in touch met, met, met Chinese nee. popcultuur. Want dat is allemaal uh, heel snel gesproken Chinees. En uh, ja, dat is gewoon moeilijk, moeilijk te volgen, zeg maar. Maar het is niet zo dat, dat die mensen dan echt tours door China... met heel veel optredens. Ze veranderen al snel een beetje in het... Um, in het uh, uh, openen van winkelcentrum. Ja. dat soort dat soort kruis, Maar Ja, moet hij dat ook met zijn voeten doen, hè? <laughs> ja. ja, het linkje doorknippen. Dat is wel best bizar. Ja, nou, ik vond het in ieder geval een uh, bizar filmpje. Je kunt het even zien op YouTube als je gewoon... googelt op China's Got Talent. Het is dus de eerste hit die je krijgt. Um, ja, ja, je, zei net, het he? ja je, uh, je zei net... Ja, je zijn het. Dat zijn vooral hè, van die kopieën van grote formats. de, de Voice, uh, China's Got Talent, de Idols... Uh, kan dat eigenlijk zomaar in China allemaal van die westerse televisieformats kopiëren? Kopiëren? Ja, als de beste. Dat, daar zijn ze heel goed in. Dus dat, dat kan zomaar. En ze gooien je dan China voor. En zitten dan uh, uiteraard Chinese uh, uh, juryleden in. En, en, en ze maken het hier en daar wat anders. Maar uh, ja, het is dan wel echt een kopie. Maar het was wel grappig. Ik weet van, uh, van een, aan een groep mensen, een groep studenten die daar steeds liepen dat die op een gegeven moment gevraagd zijn om uh, als een soort van die zijn ingehuurd als vrienden van deelnemers. Zodat ze dan, zodat die, zien dat, ...ik die dat konden laten zien dat ze een heel internationale vriendengroep hadden. Oh. Die moesten dan, uh, ja die moesten dan dus in die vorige filmpjes die je dan niet zo voor, voor die um, voor die talentjachten. ja. Dat je dan ziet dat een kandidaat eruit wordt. En dan moesten zij, werden er ingehuurd, kregen ze dan 25 euro voor of zo. En dan moesten ze dat doen alsof ze daar dan heel goed mee bevriend waren. Okay. En dan deden ze dan voor, voor, een, paar, voor een paar mensen kandidaten. Dus die hebben allemaal dezelfde vrienden gehad op die uitzending. Dat is heel tof als je allemaal internationale vrienden hebt. Ja, ja, dat, dat kan je hier ook. Daar wordt je af en toe wordt ook mee geadverteerd dat ze die willen inhuren voor, uh, voor bruiloft zo. Ja, internationale vrienden zijn status simpel. Nou, maar ben, ben, ben jij daar ook wel eens voor gevraagd? Nee, maar, nee, nee. Ik ben niet zo'n leuke vriend, denk ik of zo. Maar uh, <laughs> ja, je kan inderdaad gewoon ook in de krant reageren. Ja. Mag je naar een bruiloft meten, dan moet je een vriend van de bruisbaar worden. Oh, serieus? Ja, het staat leuk op de foto. Oh, nou wat gezellig. Ja, dat ja. je allemaal niet in China kunt doen. Heel leuk. Nou. <laughs> Ellen, we praten zo meteen verder. Tot zo. Niet John de Mol, maar de Engelsman Simon Cowell die bedacht Idols. En het programma X-Factor heeft hij ook bedacht. En zo hebben we nog meer feitjes over talentenshow's. De wereld van Philemon. In Nederland was het programma Nieuwe Oogst de eerste talentenjacht op televisie. Het programma begon in 1960 en zo'n 8 miljoen mensen zagen de doorbraak... van de toen nog kleine André van Duin, die meedeed als deelnemer aan het programma. Albanië, Amerika, Brazilië, Australië, Argentinië, Zuid-Korea en Vietnam... zijn een paar van de 49 landen waar het programma The Voice, bedacht door John de Mol... allemaal nog meer wordt uitgezonden. In Nederland was afgelopen zaterdag de talentenshow Hollands Cat Talent... weer het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. In China had Ajax een talentenshow gelanceerd op de tv... met een bereik van zo'n 1,2 miljard kijkers. Onder de naam Football Dream gaat de club op zoek naar de beste jeugdvoetballer van China. De winnaar krijgt een stageplek op jeugdcomplex De Toekomst in Amsterdam. De wereld van Filemon... Sophie Schreuders in Australië, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Wat, is nou, wat is de populairste talentenjacht in Australië op dit moment? Nou, ik denk The Voice wel, maar eigenlijk zijn ze allemaal hartstikke populair. Ja, uh, yeah, Australians Got Talent en X-Factor. En yeah, ja, The Voice is ook. En, uh, maar ze hebben niet, zoals in Nederland, dat ze ook allemaal Nederlandse co of, uh, Australische coaches hebben dan. Het wordt wel allemaal uh, uit het buitenland gehaald, eigenlijk. Ja, wie zitten er dan? Uh, uh, nou, de laatste Voice, want dat is nu niet op tv, maar uh, er zat Ricky Martin en Seal. En ja, Seal is hier echt een mega grote ster. En Ricky Martin ook. Die doet dan gelijk zo'n hele concertreeks door yeah. Australië. Daar wordt dan ook een wijze mee geadverteerd. En, um, en bij X-Factor zat um, Jerry Hallowell van de Spice Girls yeah. en Mel B. Oh, wat leuk. Ja, heel leuk. Ja, dus, uh, ja, ja toch? Ja, vind ja, ik wel ja, leuk. We maar... de, de ja. De coaches. Ja. Maar waarom zijn er, geen, uh, zijn er geen Australische artiesten die daar willen zitten? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze gewoon meer uh, geïnteresseerd zijn in wat er allemaal in het buitenland gebeurt dan per se de uh, mensen die. Uh, ja, de Australische artiesten. En ik, ja, of misschien de Australische artiesten zijn ook wel heel erg gericht op het buitenland. Dus als ze dan denken van ja. Dan moet ik een beetje jurylid gaan spelen in een uh, um, talentenshow in Australië. Dan kom ik natuurlijk ook niet echt ver. Zoiets. Dat weet ik niet hoor. Ik, dat denk ik. Ja. Ja? Nee. Vertel me. We hebben ook een vriend die heeft nou uh, meegedaan aan uh, X-Factor. En die, uh, die uh, dit is een zanger en die speelt ook gitaar erbij. En die kan het, wel, uh, ja, kan het eigenlijk wel heel erg goed. Is hij ver gekomen? Dat is spannend. Uh, nou, hij is net uh, door de eerste ronde en dan uh, in april of in maart, dan gaat hij naar Sydney voor, uh, voor, uh, ja, die, uh, voor de jury daar spelen. Oh, dus, dit is, uh, de, ja, dan heb je dus dat is zo'n voorjury, hè, die kijkt of je leuk genoeg bent voor op tv en dan mag je voor de tv-jury komen. Ja, ja, ja, klopt, ja. Dat moet nog komen, dat is in april nu. Ja, dat is in april en uh, het is hier net allemaal afgelopen, want het is hier natuurlijk nu zomervakantie. Dus uh, alle, weet je wel, GTSV en zo, of de Australische GTSV, die heeft ook nu zeg maar zijn zomerbreak. Dus al die talentenshows ook. Dus er is hier nu niet zoveel tv, mm -hmm. qua talenten, maar dat komt allemaal weer. Zijn er ook nog talentenshows uh, die echt typisch Australisch zijn, of die echt, die echt alleen in Australië zijn? Uh, nee, we hebben eigenlijk eigenlijk exact dezelfde programma's. Um, ja, en dan... Uh, boer zoekt vrouw is hier wel grappig... want dat zijn echt van die cowboys die dan echt in de bush wonen. Oh, ja. Um, <laughs> waar, waarbij de, de dichtstbijzijnde uh, buurman of buurvrouw... die woont dan uh, 50 kilometer van hen vandaan. Of misschien wel meer. En uh, ja, de stad is wel heel anders. Maar... Um, en ik vind dat ook echt een superleuke show. Maar um, ja, eigenlijk is het allemaal een beetje hetzelfde. Ja, je hebt niet een uh, heel, uh, heel Australië-bakt of zoiets een eigen, zoiets typisch Australisch. Nee, nee, nee. Ze, zijn, ze willen allemaal wel heel erg meedoen. Zeg maar met de rest van de mm. wereld. Dus uh, ze beginnen altijd later. Dus ik de eerste voice was uh, denk ik een jaar geleden was hier. De eerste voice. En uh, ja, ze, ze, ze lopen wel allemaal wat achter. Maar uh, als het dan eenmaal begint, dan uh, zijn ze ook niet meer te stoppen. Ja, maar die, ah. die winnaars ja. he, van die talentenjachten, hoor je daar nog wat van? Nadien? Ja. Uh, yeah. Ja, zeker. Echt heel erg veel. Je, als je dus zo'n. Helemaal de X Factor van de afgelopen keer. Waar we, de top vier, die heeft allemaal al een uh, nummer één gescoord. En uh, ja, die gaan wel lekker, ja. ja. Ik vind wel dat je weer hier hoort dan, uh, dan in Nederland. Ja, in maar Nederland. Ik weet niet waar dat aan loopt. Ja. Misschien toch meer met maar... een grotere markt? Ja, ja, ja. ja dat ook. Dat, dat. En, uh, en de, ja, co hier natuurlijk. de coaching van Jerry Halliwell, hè? Oh, die zat, die ja, zat bij die X Factor. Ooit... Ja, die zat bij X Factor. Nou, echt, ja, Ik moest echt een beetje lachen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar ze ging dus de, tijdens zeg maar de finale, want we uh, hebben het gekeken. Toen uh, heeft ze een a kapelle versie van uh, If You Wanna Be My Lover gezongen. En, en? dat was echt verschrikkelijk. Maar <lacht> <lacht> zo hilarisch om te zien, want ze kan natuurlijk helemaal niet zingen. Op Dat arme moment. Nou, maar, dan uh... doet ze toch nog goed als jurylid daar in zo'n programma, hè? Ja, zeker. Nou, met Spice heeft het ook uh, heel erg goed gedaan. Dus um, ja, pet je af. Als je die kan, eigenlijk. Ja, die maar. Jerry Halliwell. Maar wel een leuk mens, volgens mij. Yeah. <laughs> Sophie Scheuders in Australië. Dankjewel. We praten zo meteen verder. Oké, okay, tot zo. Wolt Bodewes in Brazilië. Ciao. Goedenavond. Goeieavond. Hallo. Hallo, Bolt. Ciao. Ciao. Ciao. Hallo, goeienavond. Goeienavond. <laughs> Was je nog even in de winkel? Ja, nee, nee ik ben even, we zijn bij een feestje geweest. Dus ik ben even afscheid aan het nemen van de, van, van, van de, van de vrouwenhuizen. Ah. <laughs> ja. Ciao. Leuk feestje. Ciao, inderdaad. Ja, dat zeggen we hier hè, als je weggaat. Ciao. Dat heb je geleerd op je taalkursus natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, je hoort <grijvision> alweer dat ik de certificaat de drie dubbeldik verdiend heb. <grij Waiting> ja, precies. Ik hoor het inderdaad. En hebben jullie het op dat feestje ook nog over de talentenshows gehad? Nee, we hebben het over hele andere dingen gehad. Maar euh, talentenshows zijn hier wel in Brazilië. En zijn ze, wat is de populairste op dit moment? Nou, euh, op dit moment is er eigenlijk één The Voice of Brazil. Euh, de, de, de eigen van, van John de Mol. Is mm hij -hmm. uh, nog populair? Uh, die loopt nou voor het derde seizoen, nee voor het tweede seizoen volgens mij. En uh, nou ja, goed. Daarna was uh, was Idols, was een uh, of Idolos, zoals het hier heet, was een hele grote, hele grote show. Dat was iets van zeven seizoenen dus lang op tv. En er was nog een, een andere een soort talentenshow. En dan kwam er kwamen allerlei mensen met allerlei verschillende talenten in. Ja, hoeveel mensen kijken er naar naar nou, zo'n aflevering? Oh, nou, nou, uh, nou dat geeft echt heel veel mensen, echt. miljoenen, miljoen publiek. Het is ik zo dat Brazilië is een heel groot land, dus als je een goed programma hebt kijken er sowieso heel veel mensen naar. Maar ik weet bijvoorbeeld dat bij het ene laatste seizoen van Idols, dat was eigenlijk de populairste talentenshow, daar hebben geloof ik iets van bijna 7 miljoen mensen gestemd. Dus dat geeft wel aan dat het een enorme big business is hier. Ja. Zijn, jij noemt net uh, Idols, The Voice, uh, Brazil Got the Talent. Zijn, zijn er ook nog uh, de, ja, van die typisch Braziliaanse programma's? We hadden het net over Amerika. Heb je van die tattoo-artiesten ook al talentenjachten van? Ja. Yeah. Nou, uh, nou, niet echt talentenjachten. Uh, uh, het is een beetje, uh, ja, de Braziliaanse tv, het voordeel is eigenlijk, dat is ook weer een nadeel. Mm -hmm. uh, uh, waar ik woon, dat is een uh, appartement met een, uh, een vrij eenvoudig basis uh, tv-pakket. Dus we krijgen helaas niet alle zenders binnen. En uh, alle zenders waar enig, die enigszins met uh, talenten, uh, talentenjachten te maken hebben, die uh, krijgen we helaas niet. Maar ik weet wel dat er allerlei andere verschillende Braziliaanse programma's op tv zijn, maar dat... Uh, ja, en wat voor je, dat voor programma's zijn dat? ook? Op de Nederlandse tv. Nou ja, van die, van die reisprogramma's waar dan uh, koppels uh, doorwoud in worden gestuurd. Aha. En uh, allerlei opdrachten moeten doen. En uh, reality shows, Big Brother, dat was hier ook. Uh, okay. Dus ja, wat dat betreft uh, lijkt het. Uh, showprogramma's zo die lijken vrij veel op wat wij ook in, uh, in Nederland zien. En ze zijn natuurlijk helemaal dol op soaps, hè? Ja, de soaps, dat is hier echt. Uh, Big business. Ik had het er vandaag nog even met mijn vrouw over. Die zag, van, uh, die zag een apotheek van een van de Papasta-merk staan. Ja. Met een man erop. En die zei van: nou, dat is een bron meteen. Van, ja, die heeft, uh, weet ik veel, tien jaar geleden in die en die soap gespeeld. <laughs> en dat was toch hartstikke populair. Dat was de meest uh, begeerde man van heel Latijns-Amerika, zo ongeveer. <laughs> en uh, nou ja, goed, alle soaps die uh, ja, die worden goed bekeken. Ja, Dus als je echt bekend wil worden in Brazilië, kun je beter een soap spelen dan aan een talentenjacht meedoen. Ja, inderdaad, ja, ja. ja. En wat dat betreft zit ik helemaal in de verkeerde richting met mijn werk, maar goed, misschien moet <laughs> uh, eens een keer inschrijven. In de stroopwafel, dat ja, als de beste stroopwafelbakker van Brazilië. Ja, ja, dat zou nog kunnen, ja. ja. ja nou we zijn wel aan het denken met een vriend uh, een van mij hier in Brazilië om misschien hier eens te gaan beginnen. Serieus? De uitbreiding van de business in Bolivia. Ja, ja want uh, voor de mensen die het niet weten, jij, ben, jij, is, jij praat heel vaak in dit programma, jij bent stroopwafelbakker ja. in uh, Bolivia. Ja, ja. Top, ja, ja, en klopt, ja. En vorig jaar was er ook nog een relletje rond om een deelnemer van The Voice. Uh, wat wat ja, gebeurde ja. daar precies? Het was een... Uh, ja, goed, The Voice wordt, uh, wordt op dezelfde manier georganiseerd. Ik weet eigenlijk heel weinig van, uh, van talentie shows, moet ik zeggen. Goed, ik heb het natuurlijk goed ingelezen. Uh, op het dat moment dat, uh, dat, zangers, uh, dat, dat, dat die zanger die meedeed... Um, uh, eigenlijk werd hij werd werd weggestemd door de, door de jury. Ja, dus ze draaiden dan, dan niet om, zich om hè? Omdraaien. Ja. Ja. De, de jury de draaide zich om. En toen kwamen ze erachter dat het een man was van uh, ineens de afkomst. En uh, dat, ja, dat viel natuurlijk heel erg slecht om een. Uh, en, uh, iemand van inheemse afkomst weg te stemmen. Oh. Dus iedereen begon meteen over discriminatie... ...en klassemaatschappij en racisme. Dus die juryleden, die voelden het meteen ook aan... ...en die proberen zich eigenlijk terug, te, uh, proberen eigenlijk terug te krabbelen. En uh, nou, goed, volgens de regels uh, mag dat niet. Eenmaal als je weggestemd bent, dan, yeah. dan moet je ook weg. Maar het hele nou, idee van de Voice is toch ook dat je juist dus niet ziet wie er staat om auditie te doen, toch? Klopt. Ja. ja. ja. En ze gingen op, een stem, op de stem af van die persoon. Ja. Nou, volgens de juryleden is ook niet, gewoon niet goed genoeg. Dus uh, hij werd uh, weggestemd, of uh, hij mocht niet door. Maar toen draaiden ze zich om en toen merkten ze dat het iemand van inheemse afkomst was. Dat was echt een, een, een klein dorpje in, ergens in, de, in het oerwoud van het uh, Amazonegebied van Brazilië. Mm -hmm. En toen begon. Uh, Iedereen te klagen, ook op sociale netwerken en die zure hadden natuurlijk ook al voorzien dat er zoiets zou gaan gebeuren. Dus uh, nou ja, ze begonnen al terug te krabbelen van ja, misschien dat we toch een uitzondering kunnen maken, maar uiteindelijk, want ik heb het niet helemaal, uh, niet helemaal gevolgd wat nou precies de staat was. Volgens mij is het een beetje zo, uh, ja, doodgebloed of een beetje. Uh, op een gegeven moment komt zo'n discussie ook uh, gaat over het hoogtepunt één en dan uh, ja, dan komen er andere discussies. Ja. Dus, uh, maar dat was wel uh, ja een heel gevoelig uh, punt toen en dat was. Net in de eerste uitzending, of in de eerste, eerste seizoen van, uh, van het programma. Ja, nou had zichzelf... wel even een smetje opgelopen. Ja. Is er, heb je, is er verder nog bekend wat er met die jongens gebeurd? Uh, nee, nee, ik weet het eigenlijk niet. Nee. nee. Oh. Ik weet sowieso nooit wat er met, die, uh, met de winnaars van al die talentenjachten gebeurt. Ik hoor er eigenlijk nooit wat van. Nee. Maar dat kan ook op mezelf liggen dat ik er gewoon weinig aandacht aan besteed. <laughs> we zullen het niet weten. Dank je wel in ieder geval voor je verhaal. We praten zo meteen verder. Bolt Bodewes in Brazilië. Op dit nummer is de eerste 24-uursclip ooit gemaakt. Misschien heb je hem al een keer voorbij zien komen op YouTube of op Facebook of zo. Erg leuk gedaan. Duurt alleen wel heel erg lang. Maar dit was Pharrell Williams en Happy. Radio, Radio 1. Lizzie Dierks. Lizzie Dierks. B -N, N, De wereld van Philemon. Met mijn correspondenten ga ik het hebben over de katholieke kerk. Daar kun je bijvoorbeeld grappen over maken... Dat gebeurt hier in Nederland nog wel eens, bijvoorbeeld door Joep van het Hek. Nou, laten we even eerlijk zijn. Het zijn wel een viespeuken, die katholieken, of niet? Ze pijpen Jezus nog van een kruis af, weet je. <lacht> Daarom zit hij zo goed vastgespijkerd. Dat even... <lacht> zelfs, die, zelfs die bisschop Gijzen heeft eraan meegedaan. Daarom is dat woord roermond ook opeens een heel ander woord. Ik zei tegen die grijze wat deed u nou precies en zei ja ik was de aartsbisschop dat zei. Ja, Joep van het Hek altijd subtiel, zeker over de katholieke kerk. Ik ben benieuwd hoe ze daar in de rest van de wereld over denken. Kijk, in Nederland, de Nederlandse bischoppen die gaan komende week naar Rome... en dan gaan ze met z'n allen praten over hoe het verder gaat met de katholieke kerk in Nederland. Er zijn ongeveer 4 miljoen katholieken. Volgens mij hoor ik daar officieel ook nog bij... omdat ik ooit eens in een grijs verleden, toen ik baby was, ben gedoopt. En ik heb me eigenlijk nooit uitgeschreven. Maar um, ja, ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat zit bij onze correspondenten. Raymond Kranenburg in Amerika, Goedenacht... Goedenavond. Uh, ben jij katholiek? Uh, ja, ik ben gedoopt en communie gedaan. En dan is er vormsel. en toen zei ik van, yeah, nee, ik vind God toch niet echt. Ik geloof toch niet echt in God. Toch niet echt. Maar heb je je dan ook actief uitgeschreven? Want volgens mij tel je anders nog mee, zoals nee. het bij mij bijvoorbeeld zo is. Oh, ik tel ook gewoon nog mee, ja. ja maar ik, ik heb me niet uitgeschreven. Maar... Ja, maar je bent, uh, in Amerika zijn ze natuurlijk een stuk kerkelijker dan in Nederland, hè? Um, ja, ik had zelf gedacht dat, uh, dat meer die, uh, de, de, de, protestants, de protestantse hoek groter was. Maar blijkbaar uh, is de katholieke kerk uh, 25% van de Amerikaanse bevolking. En het is de, het vierde land um, na Brazilië, Mexico en Filipijnen waar je de meeste katholieken kan vinden. Dus dat, ja. dat schokte me. Daar, daar was ik wel verbaasd van. Maar dat, dat komt door alle, alle immigranten uit Latijns-Amerika, neem ik aan. Uh, nee, niet alleen. Want uh, Italianen en Ieren waren natuurlijk ook heel erg katholiek. En die kwamen eerst. En je vindt dus ook echt de meeste uh, katholieken in uh, aan de aan de aan de westkust. Uh, Massachusetts, oh, ja? Rhode Island, New Jersey en Californië is pas vierde. Dus waar jij zit? Ja, klopt. Ja. En, en dingen als, uh, je, die je zou verwachten, zoals Texas en Arizona en New Mexico, die komen veel, uh, veel lager in de lijst van, uh, van geloven, of tenminste van, van katholieke groepen in da daar, die daar wonen. Ja. Ben je zelf wel eens uh, bij een katholieke dienst geweest in uh, Amerika? Oh nee, nee, nee, ik ga niet meer naar de kerk. Nee. Uh, je hebt het helemaal, sinds je vorm sinds je ben je er helemaal klaar mee? Ja, ik vind mezelf meer een agnostisch atheïst. Een agnostische atheist nog wel. Uh, ja, ik kan niet bewijzen dat hij niet bestaat. Dus zolang ik dat niet kan bewijzen, bestaat hij niet. En zodra ik het kan bewijzen, dan ga ik toch mijn mening wel een beetje aanpassen. Ja. Maar wil de, ja, met deze mening in Amerika, bedoel, paadje, zijn er veel mensen die jouw mening delen daar? Nee, absoluut niet. De, de, de mensen die hier naar de kerk gaan en, en die in God geloven... is, is echt veel groter ja. dan, in, uh, dan in Nederland. Dus dat heeft een kleine groep die... Uh, die zo uitgesproken als ik is, die zegt van nee, er, er is geen God. Ja, word je er ook op aangesproken door mensen? Ja, er zijn een heleboel andere dingen waar ik op aangesproken <laughs> kan worden buiten mijn geloof. Dus nee, niet, niet echt. Het Amerika is wel een land waar. Waar mensen niet graag over geloof praten, net als over politiek. Want dat, dat, het gaat nooit goed. Je hebt mensen die geloven en je hebt mensen die niet geloven. En dat is een politiek. Je hebt links, je hebt rechts en daar is het mee klaar. En de discussie is dus heel gauw. Je weet je, in Nederland heb je acht verschillende politieke partijen. Dus je hebt ja. allerlei discussies, want ik vind een beetje dit en een beetje dat. Maar dat heb je dus gewoon niet. En dat zie je met geloof ook. En mensen proberen toch wel te, te omzeilen. En als ik eerlijk moet zijn: de meeste rare gedachten die sommige gelovigen hier hebben, denk ik: van ja, ga daar niet bij mij over praten. Want dan lijkt je spaan van je heel. Nee, heeft ook geen zin dan? Nee, absoluut niet. Nee. Dus dat, dat is meer het uitgangspunt. Dus, er zijn heel veel gelovigen, maar ze praten er absoluut niet over. Maar je bent getrouwd met een Amerikaanse. Is jouw vrouw wel gelovig? Uh, nee, ook niet. Mijn vrouw is Joods. Uh, um, en ze, doet, ja, ze is niet praktiserend verder. Ze is meer hmm. van geboorte. De moeder is Joods. En ja, dan dat een, is het. Ja, dan heb je dat mee. Klopt. Nee, zoals ze hier zeggen, ze is een bacon-eating Jew. En wat? Een bacon-eating Jew. Een bacon-eating Jew? Ja, ze mogen geen varkensvlees eten, maar ja, ze vindt bacon toch wel erg lekker. Dus uh, dat, ja, het is meer in de, de naam dan, uh, dan, dan wat vanuit. Jullie zijn grote heiligschenders met z'n tweeën zo. <laughs> nou, absoluut. Nee, ik ben het helemaal met je eens hoor. Dankjewel, Raymond Kranenburg in Amerika. Dankjewel voor je bijdrage vannacht. Ja, dag. Ellen Petit in China. Goedemorgen nogmaals. Hey. Uh, wat ja. is jouw uh, religieuze achtergrond? Uh, ik, ben, uh, ik kom uit het zuiden, dus ik ben rooms-katholiek opgevoed. Maar uh, along the way ben ik ook een beetje kwijtgeraakt. Ja. En in China? Ja, in China niks, hè. Nee. Dan, uh, dertig jaar geleden is dat allemaal met de grond gelijk gemaakt. En religie is het opium van het volk en dat soort werk. Dus, uh, ze, zijn, ze zijn boeddhistisch, met, met confuciaanse invloeden en, en, en taoïstische invloeden, maar dat zijn... Um, ...meer levensovertuigingen en zo brengen ze het ook dan het religies zijn. Ja, want dus ja, ho ho hoe zie je dat dan in het dagelijks leven terug? Um, nou, Confucianisme en taoïsme dat zijn ook echt wel een soort van... Um, ...ja, wat wij een beetje bijgeloof zouden noemen. Mm -hmm. uh, gebruiken, rituelen um, die gewoon in het dagelijks leven terugkomen. Uh, en, en wat dus voor gebruiken zijn dat? Um, dat zijn um, bepaalde, bepaalde combinaties van, van eten die dan weer, weer goed zijn voor bepaalde, hè, voor, voor cheese en voor levenslow en voor je yin-yang-balans en dat soort dingen allemaal. Uh, tai Chi in de morgen en de ochtend, bijvoorbeeld, is ook ah. daar een voorbeeld van. Um, en dan heb je, ja, het boeddhistische geloof, het de boeddhistische geloof, de boeddhistische levensovertuiging, ontzettend veel tempels, veel mensen hebben ook. Um, uh, gewoon kleine thuisaltaartjes met een boeddha-beeld op en wat kaarsjes erbij. En ja, als ze dan wat, wat is, als ze wat, uh, ja, wat nodig hebben, het is heel pragmatisch. China is heel pragmatisch. Um, ja. Dan kunnen ze naar die tempel en kunnen ze uh, ja, bidden of vragen om wat ze nodig hebben. En dat geeft hen dan kracht om, om te bereiken wat ze willen bereiken. Ofzo. Zijn er ook speciale feestdagen? Uh, ja, ze hebben, ze hebben heel veel feestdagen, maar die komen meer uit de Chinese uh, cultuur en legendes. Mm -hmm. Dus je hebt natuurlijk ja, het Chinese, Chinese nieuwjaar, uh, wat groot is. En, dan, en, en voor de rest zijn feestdagen inderdaad um, of van overheidswegen ingegeven. Dus de, de, de oprichting van de staat is een feestdag en de dag van de arbeid is een feestdag. Of het zijn um, uh, ja, legendes uit de oude Chinese cultuur die worden, worden gevierd, heb je... Dragon Boat festival, daar wordt met van die drakenboten gereden. En dat is dan omdat er ooit een meneer zijn liefde is ge... achterna gereisd met zo'n boot en omdat het hier is verdronken. En dat soort feestdagen. En wat is jouw favoriet? Uh, nou ja, ik, heb, ik heb altijd gewoon vrij en ik weet nooit wat er gebeurt. Wat <lacht> dus dat betreft maakt het mij eigenlijk weinig uit. Chinees nieuwjaar, omdat het dan heel rustig is in de stad. Dat vind ik wel leuk. <lacht> dat is ook weer eens een keer iets anders. En ja, je zit in Shanghai, ja. daar zijn ook nog wel wat, er zijn ook katholieke kerken toch? Er zijn katholieke kerken. Ja, ik, ik, als ik je nu snel ergens eens zou moet sturen, zou ik. Uh, from the top of my heb drie kerken weten. Mm -hmm. Waar ook inderdaad diensten worden gehouden. En um, ik vind dat altijd wel heel mooi om te zien. Ben je er ik wel eens geweest? Nou, ik heb het als voorgenomen om met kerst om te gaan. Maar goed, zoals met heel veel dingen in Shanghai... wordt kerst ook gewoon uh, vaak uh, heel gezellig met heel veel sletterij. Dus dan red ik dat niet helemaal ochtend. Um, ik zou het ook echt alleen maar doen om te gaan kijken hoe het gaat. hoor. Niet om, omdat ik, ik kom nooit meer in een kerk um, Maar uh, het is ook wel leuk om te zien... de, de, de, de kleine aantal katholieke mensen die dan bijvoorbeeld die kerk runnen... die zijn ook wel heel erg bezig met, uh, met een beetje lesgeven aan de Chinezen... hoe het nou zit. En ik weet één kerk... Dan kan je overdag gewoon binnen en dan wordt er een film van de Leidersweg van Jezus afgespeeld. Dus er zijn ah, ja? mensen met een snackje en een telefoon film te kijken in de kerk. Maar die kerken die zijn ook echt voor Chinezen? Ja, ja daar worden Chinese missen ingehouden. Daarom wil ik ook altijd eens gaan kijken. Een katholieke missie in Chinezen, dat lijkt me nou echt grappig. Dus de katholieke kerk is aan het uh, werven in China? Altijd al gedaan hoor. Je ja? hebt ook gewoon uh, missionarissen gezeten, ja. ja. Ja, laat, laat die katholieken maar rollen, toch? Als ze, als ze wat zieljes uh, wat uh, uh, te winnen ja, hebben. 1,3 ja. miljard, hè? Ja, daarom. Werk is werk aan de we winkel Ja, precies. Lijkt mij ook. Nou, elle ja. in China. dankjewel. Jo. Waar zijn eigenlijk de meeste katholieken ter wereld? Luister even mee naar de feitjes. De wereld van Filemon. In Nederland zijn nog maar 4 miljoen mensen officieel katholiek. 5,6 procent hiervan gaat regelmatig naar de kerk. Op Malta is 98 van de bevolking katholiek. In Afrika en Azië groeit het aantal priesters van het katholieke geloof. In India zijn er meer dan 17,3 miljoen katholieken. Dat is minder dan 2 van de gehele bevolking. De wereld van Filemon. Wolt Bodewes in Brazilië, goedenacht nogmaals. Dag. Net Hallo. terug van je feestje. Brazilië, dat is natuurlijk een enorm katholiek land. Hè? Ja, dat is enorm katholiek. Ja. Ik weet niet, bij prestaties weet ik niet, want het zal me niks vandaag als hier 80, uh, 90% van de bevolking katholiek is. Ja, is en gaat gaat in iedereen? wel. In, ieder uh, ja, in ieder geval officieel hè? <laughs> Gaat iedereen uh, trouwen naar de kerk iedere zondag? Uh, nou, dat is uh, formeel gezien zijn ze de katholiek. Maar wat er met de praktijk van terecht komt, dat, dat vraag ik me altijd af. Uh, we hebben van ons appartement kunnen we de, het hele centrum van Brazilia overzien. Daar staat hier mm. een hele mooie kathedraal, katholieke kathedraal. En uh, nou die, die zondag stond hij wel aardig vol. En er uh, worden ook verschillende missen per dag georganiseerd, ook in zaterdag trouwens. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, gaan mensen wel uh, naar de kerk toe. Maar als ik zo mensen zo uh, vrienden en collega's uh, vraag, dan. Uh, wat op tegen, het ja. kerkbezoek. Dan is het uh, kerk gewoon voor de doop, uh, voor trouwen en de begrafenis. Ja, inderdaad, en kerst natuurlijk, hè? Oh ja, en kerst, sorry, dat was ik vergeten. Ja, en uh, pas geleden was hier de paus natuurlijk op bezoek. En, ja? Uh, nou, dat is ook, uh, ja, ook wel volle zalen, natuurlijk. Ja? En uh, ja, sowieso, het is de eerste keer uh, dat wij eens Amerikaanse paus... Uit Argentinië, dus het werd ook een beetje de, de aarsvijand van, van Brazilië. Maar toch, werd hij met de open armen ontvangen. Het was echt een, uh, ja, een hele happening. Ja. Ja. Zijn er eigenlijk nog meer geloven in Brazilië? Ja, ja zijn er. Uh, ik zie ook uh, vrij veel 7 uh, dag kerken. Uh, je hebt yep. nog van dat, uh, hoe noem je dat? Uh, Jehovah's getuigen, die zijn hier ook. En wat ook mooi was, een paar weken geleden waren we op een uh, grote dag van, uh, georganiseerd door uh, een overkoepelend orgaan van alle ambassades hier. Hè, mm -hmm. Brazilia is, uh, is de hoofdstad van Brazilië en die zijn dus ook alle regeringsvertegenwoordigers en ook alle ambassades. Die hebben een groot feest georganiseerd uh, met allerlei hapjes en stands vanuit allerlei landen. En dan vielen we echt onze ogen open van de verbazing dat er uh, zoveel ja, ook heel veel moslims zijn, heel veel hindoes, heel veel, uh, ja, echt wel uh, wat we in Nederland ook zien hè, veel mensen mm. met hoofddoekjes en zo, die liepen er ook allemaal rond. Ja, en die zie je Malen, normaal niet? Personen. Nee, op straat uh, zie je uh, hey, ze bijna niet rondlopen. Vooral okay. het algemeen toch katholiek is. Ja. Ja. En af en toe zie je wel van de inheemse mensen rondlopen, die natuurlijk weer hun eigen gebruik hebben. Dat is ook wel een beetje mooi van het katholieke geloof hier in Brazilië. Het is een beetje geïnteresseerd natuurlijk door de Europeanen, door de Portugezen. En deel Spanjaarden ook een deel Spanjaarden. Maar natuurlijk de inheemse culturen hier ook een heel grote invloed hebben. Uh, ...heeft het, ook het katholieke geloof, uh, hebben ze ook wel, wel bepaalde tradities overgenomen uit het, uh, ja, het inheemse, inheemse gebruiken. Ja. Dus uh, dat, dat, zit, dat is nu geïntegreerd in dat katholieke geloof? Ja, ja, ja. Ah, okay. met, uh, ook wel zijn ze mensen katholiek, zijn heel erg uh, bijgeloven, heel erg ook gevoelig voor uh, alles wat een beetje met wat duistere krachten te maken heeft. En wat voor dingen uh, zijn dat uh, dan? Nou, je hebt hier bepaalde uh, soort uh, uh, nou, zoek je dat, uh, spirituele priesters. Uh, noem je hier uh, Macomberos. En uh, die uh, die zijn echt heel erg uh, die zijn heel erg begaan met contact met de uh, met of met overleden personen. En daar wordt die ook uitgebreid reclame voor gemaakt. Dus als je met uh, overleden familieleden uh, contact wilt hebben of je zit met problemen, dan uh, kun je een makombeer opbellen of dan op bezoek gaan. En die, uh, die zorgt dan even voor wat uh, spirituele praatjes. Ben jij er wel eens geweest? Nee, ik ben er zelf nog nooit geweest. We ben nog iets te kort voor in Brazilië, maar het lijkt me wel mooi om een keer mee te maken. Ja, nou moet je zeker of... Ja. Ja, en wat hier ook eh, voedoe zijn, ook wat voedoe. Oh ja. Hè? Dus niet echt met poppetjes in de weer gaan, met naalden erin spreken, uh, spreken en zo. Ja. ja. Nou, dan moet je zeker nog een keertje over vertellen. Wold Bodewes in Brazilië, dankjewel voor deze bijdrage Doei. vannacht. Tot volgende keer. En Sophie in Australië. Oh. Hi. Hi. <laughs> ben jij gelovig? Goed, oh, ik ben aan het shoppen, dus veel weg naar buiten hoor. Oh, oh je, je bent nou, aan het ben, shoppen? Nee, ik, ben niet, ik ben niet gelovig. Nee, eigenlijk niet helemaal niet. <laughs> wat heb je gekocht? Eh, uh, nou, uh, boodschap eigenlijk gewoon. <laughs> gewoon voor je avond Eet je eten. de hele week. Eet... Oh, ja, je zit natuurlijk in de middle of nowhere, dus dat moet dat? Ja, ja, ja, moet inderdaad echt. En uh, ja, het is hier nu um, uh, iets voor twaalf. Dus um, ja, dat moet ook gebeuren. Zijn de winkels gewoon open op zondag? Uh, nou ja, dus maar heel erg kort. Uh, tot een uurtje op 1, 2 en dan is het ook wel echt klaar hier. Ja. Maar mensen ja. gaan dus niet naar de kerk? Uh, nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, wij, uh, uh, uh, nee, ik ben niet gelovig. Ik ben ook niet echt, uh, ik ben ook niet gelovig opgevoed. Um, maar um, ik geloof hier in Australië is ongeveer uh, iets minder dan een kwart van Australiërs Die gaat wel uh, uh, regelmatig naar de kerk. Mhm. Mm maar um, en er zijn hier uh, ongeveer, ja, een kwart van Australiërs is katholiek. En uh, je hebt hier ook een hele hoop protestanten nog. En, um, ja, en de Aboriginals hebben hun eigen religie ook. Ja, wel, en wat voor religie is dat? Ja, dat heette uh, de Dreaming. En dat is heel erg uh, ja, spiritueel. En um, dus zij geloven dat er uh, ja, een soort mythische wezens, zeg maar, de wereld hebben gemaakt. En dat toen ze daarmee klaar waren... dat ze dus in de aarde werden opgenomen... of door de lucht weer worden opgenomen. Dus als je um, ja, met een Aboriginal... als hij of zij jou over de natuur en dingen vertelt... dan uh, refereren ze ook... bijvoorbeeld als er heuvels zijn en zo... Dat, die hebben dan dus ook echt namen van personen. Dat zijn dan dus ja, mythische wezens. Ja. Zeg maar. Ja, dus dat is wel interessant. Ja, bijzonder. Sophie Schreuders in Australië. dankjewel voor je bijdrage vannacht. Wij gaan nog even heel toepasselijk... Naar Genesis luisteren. Hier op de zondagochtend, vroege zondagochtend. Dus Jesus, he knows me. Genesis, Jesus, he knows me. En uh, over Jezus gesproken. Oh, dat kan echt niet. Frank van der Lenden die zit naast yes. me. En die heeft uh, heel lang haar en een uh, kruisje in zijn oor. Ja. En ik weet nog wel dat ik een keer iemand bij BnN tegenkwam... en die zei, ja, er is een jongen hier en die lijkt heel erg op Jezus. En echt? toen bedoelde hij jou. Ja, ja. Dat mag je natuurlijk niet zomaar zeggen, maar... Eh, nou ja, ik... weet je wat wel grappig is? Uh, ik woon op de Wallen, op de Amsterdamse Wallen. En ja. dan fiets ik daar met mijn fietsen zo. Het is al die toeristen door. En heel vaak krijg ik naar mijn hoofd de, Hey, Jesus on the bike! <laughs> We gaan mijn haren de. En dan heb je nu ook nog een kerstboom meegenomen? Ja, want ik wil het dus heel graag over kerst hebben. Ik heb een uh, enorme discussie. Ik woon uh, met nog twee jongens samen. En ik zet het begin deze week, maandag, zet ik, uh, zet ik dit kerstboom weer ja. en nog wat kerstversiering. Ik vind dat gewoon heel erg leuk, heel gezellig. Maar die zeiden echt van ja, wat doe even normaal man? Het is te vroeg. Ja, het veel is veel te vroeg. Maar pas was vanaf eerste advent, hè? Ja, maar ja, dat is wel, dat heb ik wel weer ergens opgezocht, volgens mij. De, uh, vierde, de vierde zondag voor kerst ja, of zo. Klopt, ja. En dat is dit, dat dus is 1 dat december. Al? Ja. Oh, echt? Ja, oh, ja, dan ja, ik, heb ik jij zal. me gelijk. Ja, nee, doet... Maar heel veel mensen zeggen met Sinterklaas, ja. na Sinterklaas. Eerst vieren we Sinterklaas en dan, uh, dan mag je pas kerst. En daar wil ik het dus ook over hebben: 0801121. Ben jij traditioneel, dus na Sinterklaas pas uh, de kerstversiering. Hoe zit het bij jou, Lissy? Ja, ik. Euh, ik, ja, nee, ik nou, weet je, ik ga gewoon. Ik heb een klein kerststalletje. Ik ga hem morgen gewoon uit de, uit, uit de kast halen. Yes, leuk goed. De wereld van Filemon. E en. En.